Een onderzoeksbureau meldt dat sinds afgelopen zomer in het land 17 burgemeesterskandidaten zijn vermoord. Persbureau AP spreekt van de meest gewelddadige verkiezingen ooit in Mexico. De man die zichzelf in brand stak, vlakbij de rechtbank in New York, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldde Amerikaanse media. Verslaggevers van CNN zeiden dat de man meer dan drie minuten in brand stond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 Voor Verstappen is, dit, is het dit seizoen de vijfde keer op rij dat hij polepositie pakt. En dat is sinds 1999 niet meer voorgekomen. Eerder vanochtend won hij in Shanghai ook al de sprintrace met 13 seconden verschil. Het weer, wolkenvelden met af en toe wat zon. In het hele land valt ook af en toe een bui. Het wordt tussen 9 en 11 graden. Morgen wat meer zon en iets vaker droog. Dit was het NOS Journaal.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 See the girl with cymbals on her fingers entering through the door Ruby glistening from her navel, shimmering around the floor Bells that feet go ting a ling a ling going through my head Sweat is falling just like a teardrops running from her head Now she dancing, going through the movement, swaying to and fro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 Stop, stop, stop, the dancing or I'll have to leave Now all the people are staring, don't know what to think And we struggle, knocking over tables, spilling all the drinks Can't they understand that I want her? Happens every week Heavy hand upon my collar, throws me in the street Stop, stop, stop, All the dancing, give me time to breathe De, de Hollies en de Hollies waren vroeger begonnen als een soort van Engels vrolijk beentje en dat is uitgegroeid tot wel een hele goede band. Met hele hoop hits, ja. Met hele hoop, hoop hits. hits. En ja. uh, David Crosby is natuurlijk. Uh, nee, uh, uh, Graham Nash is natuurlijk naar Crosby's Tils de Nash overgestapt. Ja. Is in uh, Amerika gaan wonen. En ik heb uh, ooit de luxe gehad om hem uh, om een keer te interviewen in een, uh, okay. in een studio ja. in uh, Los Angeles. Zo. Dus Aardig dat was. Man. Ja, een hele aardige ja. vent. Ja. Heel vriendelijk. En uh, ja, ja die, al die Engelsen zijn leuk. Ja? ja, dat is echt bijzonder. Want Engelsen vond ik altijd leukere artiesten dan, uh, ja, dan, uh, dan okay. Amerikanen. Amerikanen ja. ja, meer persoonlijk. Andere attitude. ja. ja. Okay. En, en uh, Amerikanen zijn veel zakelijker. en, en ja. benaderen dat ook zakelijk, weet ja. je. Ja, ja, zelfs interviews en dat soort dingen Ja, daar. precies. Ja, ja, okay. En, en uh, Engelsen. En ja. ik heb uh, regelmatig met Phil Collins mogen werken. Phil Collins? Ja, een bijzonder Phil. vriendelijke man. Ja, ja. Heel aardig en, en onderdanig. En, en, yes. uh, ja, heel. Het is hoe dit er nu uitziet. Ja, het is wel heel pijnlijk. Het is jammer om dat te zien. Ja, dat heb ik ook. Maar ja, dat is natuurlijk met iedereen die een bijzondere carrière achter de rug heeft en uiteindelijk langzaam door het lijf worden. Ik ben twee weken geleden nog bij Tencent hier geweest. ik Graham Goldman nog gezien. Je meent het. Ja, was. In de Utrecht. Was het? goed? Dat is erg mooi. Ja? ja? Toch al die hits die komen weer voorbij. En, ja, kunnen ja, ze dat nog... jongeren... Nou, hij wat minder, maar hij heeft dat goede zangers meegenomen. Ja. Zodat ze het, uh, het. klonk goed. Ja. Ook al die hits. Mooie muziek gemaakt. Ja, is hij, absoluut. Nou, heb ik ooit een keer een ja. concert van. Uh, um, uh, van de Beach Boys, uh, Brian uh, Wilson. Wilson. Ja, ik ook zien, ja, ja. Ben je er ook geweest? Ja, in de Heineken nee. Music Hall toe? Nee, ook in Tivoli. Oké, okay. ja, ja, het ja, was ja, fantastisch. Zo ja, ja. ja, mooi hè. Dat was ja. zo goed. Als die man begint te zingen, is het ja. meteen de Beach Boys. Hmm. Ja. Maar we hebben aan de lijn. Goed. ons Gerard Kuip. We hebben, uh, Gerard. Ja, inderdaad. Uh, goedemorgen, Gerard. Goedemorgen, hè. Ja, Gerard is onderweg, want hij is uh, geen voorzitter meer van de seniorenvereniging. Dus hij heeft alle tijd. Dat klopt, uh, Gerard. Nou, nou ja. alle tijd, maar. Uh... Veel tijd. Veel tijd. <laughs> iets meer tijd. Waar ik tijd tekort voor kwam, daar heb ik nu iets meer tijd voor. Ja, ja, ja. ja. Nou, hoe lang ben jij voorzitter geweest, Gerard, van de seniorenvereniging? Uh, voorzitter ben ik 7, 8 jaar geweest. 8 jaar? Oké. Want het bestaat uh, sinds 2012, hè? dus 12 jaar bestaat het ongeveer. Ja. ja en uh, ooit klopt. opgericht door Fred Kroonsberg, dat komt ook. Ja, nou, er zijn maar enkele Fr mensen geweest. Ja, en, Fred uh, was daar ook bij, hè? Ja, ja voor, voor mij was inderdaad Fred Kansberg was de vorige voorzitter. voorzitter hè? Ja, inderdaad. En, uh, nou, het is in ieder geval uitgegroeid tot een enorme uh, grote vereniging. Want jullie ja. hebben meer dan 700 leden nu. Ja, we zitten zo rond, uh, al een paar jaar zo rond de 700 ja, leden. Is dat de grootste? De grootste uh, nou, niet de grootste nee? vereniging, nee nou, dat denk ik niet. Niet van zandvoort Nou, dat denk ik niet, nee, want je hebt uh, uh, ja, Genootsenbaadson. oh, de... Uh, ja, genootsebouwtst. Genootsebouwtst, over de meerjaars. Nou, in ieder geval een, een, een, een belangrijke vereniging. Uh, zeker voor de ouderen die zich wat eenzaam voelen ook. Hè. Dat is ook heel belangrijk, waarschijnlijk. Ja, dat is dus, dat is dus het punt waar we... dus uh, naar streven om de mensen over de drempel heen te krijgen, dat ze ja. dus niet eenzaam hoeven te zijn, maar dat ze aan verschillende act activiteiten deel kunnen nemen, tegen ja. een lage prijs. Ja, want ik heb uh, gezien wat voor activiteiten jullie allemaal doen en ik, ik zal er ja. een paar noemen, zwemmen, koersbal, klaverjassen, nordic walking, wandelen, biljarten, fietsen en dan ook nog informatieavonden en omzien naar elkaar. Tenminste, dat staat ja. allemaal op jullie website. Ja. Dat kun je nooit in één avond doen allemaal, maar uh, dat moet dat allemaal. Organiseren ...en het organiseren van evenementen, hè. Evenementen, en, ja, ja. En meerdaagse en meer reizen. Ja, geweldig. En de etentjes, hè, ook uh, hier en daar? Het eten, dat doen we ook in het dorp allemaal. Ja, en ik uh, las dat uh, John Lemmers, hè, die, uh, die bemoeit zich daar tegenwoordig mee. Die organiseert eigenlijk dat etentjes, die etentjes. Ja. En Jullie, jullie hebben uh, binnenkort bij, uh, bij Race jullie uh, een aspercieavond, hè? En, uh, ja. en ik hoorde dat daar de belangstelling enorm voor was. Sean uh, had nog nooit zoveel telefoontjes gehad uh... is het zo? <laughs> ja, ja. Nee, <laughs> de... dat zo? Nee, uh, vanaf 9 uur kon je, je dus opgeven en een half tien was het vol. Ja, zo geloof ik. Ja. En met hoeveel mensen gaan jullie dat doen ongeveer? Uh, hoeveel plaatsen waren er bij Robba? 45. Uh, 45. Ja. Ja. Ja, nou, wie, wie, wie is de oudste? Hoe oud is de oudste? Uh, uh, uh, de oudste wit? is op dit moment 103. Zo. 103? En die komt af en toe ja. ook nog uh, gezellig nodig. Norderenbogen? Ja, die is, nog, uh, en... die, die is nog steeds actief en uh, ja, hoe, uh, hoe Krakkemikkerig het af en toe gaat, maar ze is altijd uh, met haar man aanwezig bij de diverse ja, activiteiten, Dat ja. vinden wij uh, ja, daar zijn we wel trots op. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Als jij nou terugkijkt ja. op jouw uh, voorzitterschap, wat, wat is het belangrijkste wat jij voor elkaar hebt gekregen van jezelf? Nou, dat we nog steeds uh, die 700 uh, leden hebben gehouden. Ja. Dus ja. dat uh, is voor ons uh, heel belangrijk, want ja, meer hoeft eigenlijk ook voor ons niet. Want als je dus, uh, zeg maar, uh, stijgt naar 800 uh, mensen, dan uh, zit je met je accommodatie die ja, je af en toe wel, uh, wij, gebruiken ja. moet. En ja. wij zitten natuurlijk nu met de verbouwing van de krocht. Ja, dat gaat eraan komen inderdaad. Nou ja, dat, uh, die sluit uh, van de week en uh, op volgende week. Ja. Ja, en dan moeten we weer uitwijken naar andere locaties. En ja. er zijn niet zoveel locaties waar je zegt van, uh, daar kunnen we, kunnen we zeg maar uh, 70 tot 80 mensen niet. Nee, maar plus, plus, wat, uh, wat, plus ga, wat zijn de kosten. Hoe, hoe gaan jullie dat nou doen dan? Ja, we hebben gelukkig wat contact in het dorp, zoals met het huis is het verloren. Uh -huh. En uh, ja, daar hadden wij al uh, een paar activiteiten, zoals het uh, boyarten en het koersballen. Ja. En dat zal nu uh, denk ik een beetje uitgebreider gaan worden, ja, want okay. uh, ja, ja. we hebben een goede band met de bewonerscommissie, uh -huh. dus uh, dat, uh, ja, dat gaat wel goed komen denk ik. ik en waarom ja. haal je die mee op uh, Gerard? Gerard? Ja, ja ik uh, kwam ik een beetje tijd tekort allemaal voor andere dingen die ik ook een leven wil doen. Ja, Zoals... Dat, bleef allemaal, dat bleef allemaal liggen. Zoals wat uh, Gerard, kun je iets noemen? Nou, ik, ik schilder graag huizen. Oké. Okay. En uh, ik ga me ook graag bezig met uh, vissen. Oké, okay, leuk. Nou is dat op het moment niet heel erg uh, best, dus uh, dat, uh, dat kunnen we nog wel even uh, mee wachten. En wie gaat jouw uh, taak overnemen? Helaas heb ik niemand gevonden daarvoor. Meen je dat nou? Nee. Onder die 700 mensen is er niemand die dat wil doen? Nee, ja. Ik heb uh, ongeveer twintig uh, gesprekken gevoerd met personen waarvan ik dacht van nou, die acht ik wel geschikt om ja. uh, mij op te volgen. Maar uh, ja, dan kom je op een gegeven moment tot een gesprek ja. bij mij thuis en dan ga je uitleggen van, uh, wat je taak is en... Uh, ja, wat het, wat het allemaal uh, komt, daarbij komt kijken, ja, de, en dan, uh, uh, ja, dan haken ze het toch op. God, dan dan weten ze niet dan. hoe snel ze weg moeten komen. Nee, dan vinden ze toch te veel werk. Ja, ik. dat begrijp ik, ja. ja. ja. En, en uh, is, er, is er eigenlijk een ledenstop of nog niet? Nee, we hebben geen ledenstop. Nee, want, dus, uh, de... nee, want het, uh, het blijkt dat elk jaar, uh, jaar door, door, door het jaar heen komen er toch uh, mensen van hoge leeftijd die komen dan te overlijden. En uh, ja. nou, dat wordt dan weer, uh, weer uh, ingenomen door, door nieuwe leden. Dus we blijven steeds rond die 700 schommelen. Ja, ja, ja, want uh, van de ruim 17.000 uh, inwoners van Zandvoort is 47% ouder dan 50 jaar. Zo. Dat is ja, best wel klopt. Ja, dat is goed. Wel... Maar wij, wij gaan ook daarom niet uh, werven in het dorp met folders of zo, want dat heeft voor ons helemaal niet zoveel zin. Nee, wij, nee, nee. wij houden het liefste van het mond-tot-mond mond reclame. Ja. En we hebben het beleid dat mensen die dus bij ons willen komen kijken, die mogen aan een activiteit, mogen ze gewoon een keer snuffelen. Uh -huh. Kijken of ze dat leuk vinden. En als ze dat leuk vinden, dan uh, vragen we de tweede keer of ze dus uh, lid willen worden van de vereniging. Okay. Nou, en dat gaat de laatste jaren gaat het uh, steeds goede kant op. Ja. Dus mond op ja. mond, reclame doet veel. Ja, en ja. wat ik heel goed vind, is dat jullie uh, dra de, de contributie naar draagkracht uh, uh, ja. uh, uh, laten betalen. Dus het is ja. of 25 of 20 of 15 euro per persoon ja. per jaar. Ja. Dus dat is eigenlijk ja, de moeite dus, waard. Dus, dat is dus niks, hè? want nee, als je dus nee, uh, nee. bij verschillende activiteiten deelneemt, dan kom je op als een keertje met bij een activiteit en dan krijg je een muntje en dan krijg je een kleine, uh, kop koffie. Ja. En als, was, als, je dat, uh, als je dat een aantal keren in het jaar hebt gedaan, dan haal je die, uh, die contributie die haal je de map uit. Ja, ik, ik ging laatst uh, en, twee patatjes en je halen. Ziet ook, Toen was ik al ja, bijna je tien Je ziet kwijt. ook uh, mensen dat als ze lid worden van 15 euro... En uh, het jaar erop uh, dan zeggen ze: van ja, ik, uh, ik heb het zo gezellig naar bij die vereniging. Nou, dan zie je dat ze gewoon 25 euro gaan betalen. Ja, ja. ja. Omdat ze, ze zo naar de zin hebben. Ja, ja. Goed. En je hebt vorig jaar een lintje gekregen, hè? dat klopt, uh, Gerard? Ja. Ja, dat hartstikke lot? leuk. Uh, daar ben je erg trots op, neem ik aan. Daar ben ik heel erg trots op, Dus we ja. mogen ridder Gerard noemen. Ja, ridder Gerard. <laughs> nou, nee, het is gewoon lid, hè. Oh. <laughs> het is gewoon lid. Ridder gaat weer eventjes hé, iets hoger. Ja, ja dat ja. is ook waar, ja, ja. Hé, <laughs> hey, je, je, je bent ook nog uh, uh, uh, dorpsomroeper geweest, hè? Heb je een tijdje ook gedaan? Nog, ook nog, bijna acht jaar. Ja, waar, waarom ben je dan niet meer doorgegaan? Er is helemaal geen dorpsomroeper meer, in stond. Nee, ja, dat vind ik ook jammer, maar... Uh, ja, het was op een gegeven moment zo uh, erg dat ik uh, trad meer op buiten het dorp als in het dorp. Oh ja, en dat is ook niet dus, zo leuk. Uh, de, dat ja, dat vond, vond ik jammer. Want ik, ja, de dorpsomroeper hoort gewoon bijna iedere week uh, aanwezig te zijn ja, in het dorp. Lijkt ja, lijkt mij ook. En vooral nu de, de, zeg maar de F1 uh, daar is. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, de, de, ik heb gezien hoe ze dat nu tegenwoordig doen. Nou, dat het slaat nergens op. Want nee. dan staat er iemand met een megafoon uh, bij het station. Ja, ja daar hoort een dorpsroeper te staan. Die worden de mensen het ontvangen en uh, wegwijs te maken. Ja, ja, ja. Hij, die maakt, dat, wel, in, hij die maakt wel leuke grappen, want die stuurt... Uh, de fans van uh, Ferrari de verkeerde kant op. <lacht> en de fans van Red Bull die mogen, mogen juist door de volgen. Ja, ja. Nee, maar goed, je hebt wel gelijk hoor. Dat kan natuurlijk op een andere manier ook, daar ben ik met je eens. Maar uh, dat, dat zie je niet zitten om dat nog een keer te gaan doen. Nee, ik heb het aangeboden aan de burgemeester. Uh, Oké. Okay. Maar uh, die zei... Ja, vorig jaar, vorig jaar, jaar maart, april. Maar uh, ja, dus uh, niet die heeft gezegd als... Uh, als jullie dat uh, willen, dan ben ja. ik eventueel bereid om, uh, om dat weer een paar jaar op me te nemen. Oké. Okay. Uh. Maar uh, ja, dat gesprek is doodgelopen en ik heb er niets meer van gehoord. Ah, jammer, jammer. Hé, hey, en, ja. en, en kunnen jullie voort zonder voorzitter voorlopig? Of, of, uh, want er is wel een bestuur en, uh, natuurlijk. hè? Je, uh... je wel. Kijk, het, ga, het gaat er hier om. Uh, ik ben eenmaal geen vergaderdier, ik uh -huh. ben een, een, doen, een doener. Ja, ja. Dus ik haal, ik hou me veel liever bezig met het opzetten van evenementen uh -huh. als dat ik, als dat ik uh, vergaderingen bij van uh, woon, van ja. andere organisaties. Begrijp ik, ja. uh, want het blijkt, het blijkt gewoon dat als ik daar ben en ik vraag van uh, wie is er hier eigenlijk uh, vrijwilliger, dan blijkt dat ik dus de enige vrijwilliger ben. Ja. <laughs> Die bij die vergadering aanwezig ja, ja, ja, ja. is en dan denk ja. ik van ja, de rest is allemaal betaalde krachten van mm -hmm. andere organisatie en ik verdoe mijn tijd hier uh, mee met nee, de vergadering nee. en daar heb ik helemaal geen zin meer in. Nee, dat begrijp ik. En jullie zijn een grote vereniging en uh, hebben jullie nou bij de gemeente, als er iets speelt in, uh, met de ouderen ofzo, dan hebben jullie een aardige stem daarin, of niet? Ik, ik versta het vandaag niet. Nee, als, als jullie, uh, jullie zijn een grote vereniging en als er iets speelt in de gemeente wat de ouderen betreft. dan kunnen jullie een belangrijke rol spelen. Dat is wel ja, gebeurd we hoor. Ja, we uh, worden ook vaak ingeschakeld door de gemeente uh, via uh, de Sport Surfer Afgelopen zondag hebben we een vitaliteitsmarkt uh, gehouden. Okay, ja. Nou ja, dat blijkt toch wel dat uh, de Korven Sport al een beetje een uithoek is voor de ja. mensen. Ja. En vooral de mensen van onze, die leden van onze vereniging, ja, die zijn allemaal uh, heel vaak slechte benen. Die kunnen gewoon niet uh, nee, gaan bij ik. de voor Sporthal ja. uh, komen. Dus ja. dat uh, gaat anders, uh, anders worden in de toekomst, denk ik, want ja, we, ja. we moeten erover nog uh, evalueren Maar dat zal waarschijnlijk, we willen een beetje naar het centrum, want dan uh, kunnen de mensen het veel makkelijker ja, vinden. Ja, begrijp ik, ja. ja, ja. Nou, jullie geven tien keer per jaar een nieuwsbrief uit, hè? Maar de wekelijkse uh, maandelijkse activiteiten en evenementen in staan. Ja. Uh, ja. Doordat jij uh, u. Ik mag het jij zeggen trouwens. Beetje laat meegaan. Ja, ben ik <lacht> een beetje laat mee. Uh, doordat je uh, uh, wegvalt, uh, blijft die uh, nieuwsbrief wel doorgaan? Ja. Voor jullie altijd inderdaad steeds weg. Oké, okay, okay. uh, nee, die nieuwsbrief die blijft gewoon bestaan, uh, neem ik aan. Die wordt. Want er zijn wel mensen in het bestuur die ook andere taken doen natuurlijk, hè, neem ik aan. Hè, die, die, die andere taken op zich nemen, andere bestuursleden. Nou, ik versta, ik versta het heel slecht. Oké, okay, ja. dat is lastig. Maar uh, uh, want je zit in de auto geloof ik hè, nu? Ja, ik zit in de auto, want uh, we zijn op weg naar een, uh, een bezichtiging in Duitsland. Oké, okay, leuk. Naar een hotel waar we naartoe in juni uh, naartoe gaan. Oh, en we kregen nou gisteren, gisteren een verontrustende telefoontje. Dus we moeten even kijken of het allemaal in orde is. Oh, oké. Okay. Okay. Nou, nou ja, goed, ik hoop dat dat allemaal gaat lukken, Gerard. En we uh, wensen ja. jou uh, enorm veel uh, plezier met je, met, je, met je vrije tijd die je ook gekregen hebt. En heel veel succes. En, uh, ja, het komt allemaal goed. En je blijft natuurlijk verbonden aan, uh, aan de seniorenvereniging. En uh, jullie, okay. hebben, jullie hebben een website ook, hè, waar mensen kunnen kijken wat jullie doen? Een website, hebben jullie ook, hè? Ik versta er niet meer een, een, een website hebben jullie ja. ook. hè? Seniorenvereniging vol, volgens mij. Ja, dat is www. C ik, ga, ik ga het beëindigen. Uh... Oké, okay, okay. hey, Goede okay. reis nog en uh, doe voorzichtig. Ja, hè? Dankjewel. Uh, okay. je bye, bye Jullie een fijne uitzending Ja, dank wel, Gerard. Okay, tot, ziens. tot ziens. Hoi, hoi, dada. De website staat op www.seniorenvereniging-zandvoort.nl Nou, en daar is alles te vinden. En daar is alles te vinden en dan kan je lid worden en dan kan je, ja. uh, nou een beetje in ieder geval, de, de, de, de nieuwsbrieven kan je daar lezen. Ja, wij mogen ook lid worden. Wij mogen van, lid worden, ja. Hans, maar ja. ik weet niet of jij het doet. Um, maar ik denk dat ik het druk heb. Misschien gaan we muziek draaien nu. GELACH <laughs> Pim, wat hebben we? Eindelijk de Kings, voor jullie. Eindelijk. Oh, de Kings, oh, de kings, de kings. Ja, ja. Kom maar op <laughs> met de Kings. Ja, ja, ja. Dirty ja, ja. old river, must you keep rolling. Het waren de Kings, dames en heren, met Waterloo Sunset. een van de betere nummers, tenminste. De ja. grootste hits hè, van uh, hun. N nou nou hebben al nou, veel hits gehad, hoor. Nou hoor ik net van Pim dat hij dit nummer eigenlijk uh, weinig vindt, of wel? Nee, het is een van de mooiste nummers, maar ja. het is een beetje... Ja. Het, is een beetje uh, ja. het is geen onbekend nummer, waar jij het over uh, Nee, nee, is zeker geen onbekend nummer, Waterloo Sunset. Uh. Goed, uh, we gaan uh, verder met ons volgende onderwerp. en We hadden het uh, uh, bij het begin al aangekondigd dat... Uh, uh, onze Carina Veren uh, nog een onderwerp heeft uh, uh, opgenomen, en dat is over de hangmeester en uh, met AE. En dat horen we zo wel. En dat heeft Jurin een dat bedacht. Dat is een apparaat wat je uh, overal eigenlijk neer kunt zetten. Het kan hier eigenlijk ook wel uh, dat je lekker gaat hangen. Zo. En, uh... Prima? Maar ja, prima. we horen wel wat het precies is: uh, van Carina en uh, ga je van Carina. Goedemorgen, Zandvoort. Ik ben hier op een speciale plek. Uh, ik ben hier bij de sportschool van Mans en Fit van Jurjen Mans. En uh, goedemorgen, Jurjen. Goedemorgen, Karina. Ja. Um, ja, we zijn nu even net hier binnen. En uh, het ziet er eigenlijk uh, heel anders uit dan een sportschool wat ik gewend ben. Kaal. Wacht, ik moet natuurlijk zorgen dat ze jou ook goed horen. Kaal. Ja, dat zeg je. Ik zie ringen aan de... Het lijkt een beetje op een, op een, euh, een, een gymzaal van school. Ik zie allemaal ringen hangen. Ik zie uh, ja, een paar matten en een paar pallets. Wat gebeurt hier? Is het wel een sportschool? <lacht> uh, <tijd> ja, het is hier redelijk kaal dus. Uh, <tijd> omdat uh, het lichaam onze sportschool is. Dus wij gebruiken geen apparaten. Uh, wij gebruiken... Uh, uh, wel ankerpunten. Uh, daar gaan we straks nog iets meer over uitbreiden, geloof ja. ik. Uh, plekken om aan te hangen. En voor de rest hebben we de vloer en de muur waarmee we werken. Ja. De vloer en de muur. Ja. Moeten ze handstanden tegen de muur maken? Bedoel je dat dan? Bijvoorbeeld, ja. Uh -huh. ja. Maar uh, je zegt, uh, lichaam is onze sportschool. Ja. Uh, kun je daar iets over uitleggen? Want dat is wel even handig voor de mensen om het uh, wat duidelijker te hebben. Ja. Dus uh, heel simpel, uh, jij moet bewegen uh, en uh, de apparaat bij bijvoorbeeld de fitness, uh, die ben je aan het bewegen. Hmm. Uh, Goeie. Ja, dus we maken veel gebruik van lichaams-eigen oefeningen. Uh, Calisthenics ook wel genoemd, uh, komt van Carlos Stenos. Uh, innerlijke kracht, mooie kracht. Uh, en uh, ja, dat is wel een groot verschil uh, met bijvoorbeeld de fitnessindustrie. Uh, wij maken echt gebruik van eigen, lichaams, eigen, uh, eigen lichaamse oefeningen. Uh, yeah. Maar heb je iemand als voorbeeld? Waar haal je dat vandaan? Uh, hoe, heb je dit zo, uh, hoe heb je je visie op sport of op bewegen kunnen creëren? Uh, ik heb een leraar die heet Idoportal. Uh, ik geef ook les in de Ido Portal methode uh, en de Ido is eigenlijk een hele generalistische manier van trainen. Um, waarbij je weg blijft van het specialisme. Uh, dus om maar een paar specialismes te noemen. Uh, ik heb bijvoorbeeld 22 jaar gevoetbald. Dat is echt een specialisme. Ja. En een specialisme houdt voor mij in um, dat je niet per se ergens goed in bent. Maar het veel doet. Dat maakt je in mijn ogen een specialist. En op het moment dat je een specialist bent betaal je daarvoor een prijs. En met voetbal was de prijs die ik daarvoor betaald heb... hele korte hamstrings. Uh, heeft ook te maken met adequaat stretchen of niet. Uh, een ander voorbeeld is, uh, ik heb bij Defensie gezeten. Uh, en daar ben je ook uh, specialist. Je doet een hoop dingen uh, wel, maar ook een hoop dingen niet. En uh, wat in de Ieder portaal methode juist zo mooi is... is je doet eigenlijk alles... Uh, Zoveel mogelijk containers proberen te kijken. We proberen iets van yoga te doen. We proberen iets van basketbal te doen. We proberen iets van crossfit te doen. We proberen iets van fitness te doen. Wij proberen al het goede van de bestaande disciplines uh, te onderzoeken. En ook te lozen als dat niet ons dient. Ja. Maar dus, uh, um, jij geeft dus uh, les. Uh, hoe lang duurt een les bij jou? Een uurtje groepsles. Okay. En uh, uh, ik geef natuurlijk ook personal training. één op een training. En uh, dat duurt de mensen van een uur, anderhalf uur. Uh, ik ben niet zo van op de klok kijken. Want als een leerwinst te behalen valt, dan... Uh, uh, ja. Dat is mooi. Ja, gaan we maar, doen. Maar uh, in dat uur dat de mensen hier zijn... Uh, het is hier niet zo heel groot. Hoe groot is een groep dan? Uh, uh, rond de, tussen de zes en de twaalf mensen. Ja. Zo, hangt een okay. beetje van de tijdstip af. Ja. Oké, okay. maar uh, wat doe je dan in zo'n les? Ik bedoel... Uh, je zegt, we doen van alles wat, ja. maar um, hoe ziet zo'n les er dan bijvoorbeeld uit? Of besteed je dan aandacht juist aan één stukje? Of uh, moeten ze dan, en komen ze de, in die week weer terug en dan doen ze een volgend stukje? Of maak je een mix ja. in één les? Nee, nee, we, we hebben bepaalde onderwerpen en die behandelen we. Uh, en het is ook natuurlijk, als je uh, vaker in de week komt... Uh, dan raak je meer onderwerpen aan. Is je frequentie per week wat minder... Uh, raak je één of twee onderwerpen aan, afhankelijk van hoe vaak je kon natuurlijk. Um, en heel simpel, hoe meer onderwerpen je aanraakt... Uh, uh, uh, hoe sneller je, je ontwikkelt op een zo breed mogelijk vlak. Ja. Uh, dus wij focussen ons niet per se op kracht, maar het is wel een onderdeel. Wij focussen ons niet per se op mobiliteit, maar het is wel een onderdeel. Uh, wij focussen ons niet per se op balans, maar het is wel een onderdeel. We proberen er al vooral evenveel aandacht aan te besteden en vooral te focussen op doen wat nuttig is... in plaats van doen waar je goed in bent. Dus als je uh, iets doet wat nuttig is... Uh, ben je als goed is iets aan het leren. Uh, ergens waar je niet goed in bent... daar zit de groei, daar zit het goud. Ja. Uh... Maar krijg je mensen hier binnen die zeggen... ik heb eigenlijk... Uh, uh, nou, ik wil dit leren, ik wil dit verbeteren aan mijn lichaam... of ik heb hier last van... kun je me tussen haakjes helpen... Uh, kun je die mensen ook helpen dan? Uh, nou, ik leer die mensen zichzelf helpen. Ja. ja, en dat is veel belangrijker. Dus ik leef niet in de illusie dat al mijn leerlingen mijn hele leven lang bij mij trainen. Dus met welke reden ook door mijn deur komt, hoop ik dat je op een gegeven moment de shift maakt naar kennis vergaren. Dat als wij elkaar nooit meer zien, je gewoon jezelf kan ontwikkelen met de patronen die, we, die ik je aangeleerd heb. Ja. Ja. Dus het is hier ook vrij persoonlijk als je hier bent? Het is heel persoonlijk. Ik weet van iedereen hun blessures, hun medische ongemakken. Uh, uh, uh, en daar speel ik ook op in. Mm -hmm. ja. Er ja. komen juist de laatste tijd veel mensen met klachten. Uh, die zitten een beetje tussen het wal en het schip. Uh, ja. uh, het is of visio, of de ja. sportschool, ja. of een bedrijfsarts... Uh, en daar een ja. advies krijgt voor sporten. Ja. Maar dan komen ze hier. Ja. En uh, met resultaat op een gegeven moment... Ja, het hangt van je frequentie af. Ja. <laughs> en je inzet natuurlijk, ja. maar ja, ja. ja. moeten ze thuis dan ook nog oefeningen doen? Geef je dat mee? Um, nou, er zijn drie oefeningen die uh, ik eigenlijk bij iedereen die, die door mijn deur loopt meegeef. Dat zijn uh, spinal waves, dus uh, vrij vertaald uh, golvende bewegingen met je ruggegraat. Hm. Um, uh, hangen en laag zitten. Dus uh, echt uh, ontspannen in een squat positie zitten. Ja, relaxed zitten gaat het om. Ja. Hoe, lang? Hoe lang moeten ze zo zitten? Ja, er staan tijden voor die, uh, waar mensen van gaan schrikken. Uh, voorbeeld? Uh, het is een half uur in die lage squat. Tien minuten die spinal waves. En zeven minuten per dag hangen. En dat mag dus je bij elkaar sprokkelen. Dus ik moet mijn aanrecht verlagen. Ja. Eigenlijk. Als ik ga koken, ja. dan kan ik dat mooi. Nou ja, achter het aardig kan je mooi die golvende bewegingen maken. Oh, ja. oké. Okay. Nou ja. mensen, ja. dan hoor je het. Ga maar uh, hot cuisine koken, dan kun je heel lang golvende bewegingen maken. Maar je zit nu ergens tegenaan. Ja. En daar ben ik natuurlijk hier ook voor. Want ik kan je eigenlijk wel hangmeester noemen. Ja. Hangmeester, hangmeester. Ja. Ja. Uh, het is ja, een heel mooi, eenvoudig apparaat. Ja. Uh, uniek. Ja. Misschien wel uniek in Nederland. Ja. Dus uh, je zit hier ook heel trots. <laughs> ja, dat zie je. Ja. En uh, ik heb zelf al een keer mogen hangen. Want toen was het eigenlijk hè, nog een beetje in, uh, in ontwikkeling. Ja. Um, Vertel eens iets erover. Wat is het, hangmeister? Ja, dus er zijn uh, van de 10 miljoen werkende mensen in Nederland... hebben 2 à 3 miljoen uh, uh, mensen rug-, schouder- en nekklachten. En eigenlijk alle leerlingen, ik vertelde het net al... Uh, uh, die door mijn deur lopen, die laat ik hangen met goede resultaten. Uh, en zulke goede resultaten, dat ik dacht... Uh, moeten we heel Nederland niet aan het hangen krijgen. Uh, wij zijn uh, in... Uh, een uh, conclave gaan met een paar osteopaten, een paar fysio's. Uh, en die staan hier medisch helemaal achter. Uh, en wij zijn van mening dat in ieder geval 90% van de bevolking... Uh, baat heeft bij hangen. Uh, dus wat, dat... doet het? wat doet het? Want uh, als ik het apparaat beschrijf... of beschrijf het zelf maar even. Ja, Het is, het is eigenlijk een, een, een, een, ik vind het leuk om te zeggen, een ankerpunt. Dus een punt waar je aan kan hangen. Uh, een punt waar je helemaal met je voeten los van de grond kan. Of niet. Uh, je kan, het is opschaalbaar of uh, uh, afschaalbaar. Uh, geheel naar hoe goed je grip is. Uh, maar het is een op zichzelf staande toestel... Uh, ankerpunt waar je aan kan hangen. Je kan hem overal neerzetten als het plafond maar uh, uh, hoog genoeg is. Ja. Uh, en dan kan je daaraan hangen. En dan hoorde je mij net zeggen zeven minuten per dag hangen... maar drie minuten is genoeg. Ja. Oké, okay. ja. en wat doet het dan met je? Dus het zorgt ervoor dat er meer ruimte komt in je schouders. Uh, het voorkomt een boel schouderklachten, nekklachten, rugklachten. Je moet je voorstellen, uh, je hele leven lang drukt de zwaartekracht je in elkaar mm -hmm. en met je een hangt eventjes uit elkaar. Okay, mm. Er komt ruimte tussen je ruggenwervels. Uh, er komt ruimte tussen je acrion en je oemerus, uh, dus je, je, je, je bovenarm. Ja. Uh, en dat voorkomt een heleboel klachten. Uh, hernia's. Uh, het voorkomt uh, frozen shoulder, om maar wat populairs te noemen. Hoofdpijn. Uh, hoofdpijn, ja, zeker. Ja. Uh, en het is gewoon heel lekker. En het, het mooie van hangen is dat je op korte termijn... dus als je het doet, denk je altijd ah, lekker. Uh, doet het al een heleboel goed. Maar op lange termijn nog veel beter. Ja, echt een investering in jezelf en een investering van niks. Drie minuten per dag. En uh, het is niet de bedoeling dat je, wat je ziet bij een klimrek... Uh, dat je moet optrekken? Uh, nee, goeie. Dus, uh, dus uh, uh, typ in op Google uh, hangstang en je vindt niks. Uh, typ in optrekstang en dat impliceert het al optrekken. Ja. Uh, je moet daaraan optrekken. Dus uh, het is niet zo sexy. Optrekken is een stuk, meer, uh, een stuk ja. uh, aantrekkelijker dat om kennen te we. zien. Ja, dat kennen we allemaal. Ja, het is super simpel het concept. Ga gewoon hangen. Uh, en zie je wat het doet. Ja. Maar ik heb gehangen en ik gleed eigenlijk meteen uh, van de stang af. Ja. Dat moet ik trainen, hè? Ja. Dus, uh, dus dat heeft alles te maken met je grip. Ja. En uh, dat kan je opbouwen. Uh, als je één seconde kan hangen, kan je het opbouwen. Ja. En uh, voor de mensen die luisteren natuurlijk, die uh, zien het toestel niet. Uh, die kun je op de site wel zien, trouwens. Uh, ja, die moet je maar even noemen. Ja, www.hangmeester.nl En dan meester met A-E. Ja, een oud Engels woord uh, voor tutor, leraar, mentor. Uh, ja. Oh, wat goed. Ja. Ja. Word, word je eigen hangmeester. Ga hangen. En je lichaam herinnert zich nog van de kindertijd hoe het moet. Ja, ja. want op een gegeven moment stop je in je jeugd... met uh, koprollen maken, yes. hangen, ja. uh, buikdraaien maken, molen draaien maken. Ja. Dat heb ik oneindig veel gedaan. Maar op een gegeven moment is het de laatste keer. Ja. En nu word je gewoon misselijk als je ja. Ja. een koprol maakt... Ja. Maar hangen, dat, dat kan iedereen. Ja. Tenminste, ja. En uh, je moet je natuurlijk na drie minuten hangen niet heel hard op de grond laten springen, denk nee. ik. Hè? Dus er zijn zeg maar uitsparingen aan de zijkant. En oh, dan kan je ja. gewoon uh, omhoog klimmen. Uh, klimmen is al een uh, veel te heftig woord. Uh, je kan gewoon opstappen. En dan, uh, als je een super slechte grip hebt... of je voelt je onzeker uh, uh, uh, voor het hangen... Uh, of je hebt een bepaalde klacht, uh, schouderklacht bijvoorbeeld... dan kan je gewoon je voeten op die uitsparing laten staan. Oh, ja. En dan langzaam uithangen, terwijl je nog gewicht op je benen houdt. Okay, ja. Dat is een hele goeie. Dat gaan we wel zo even doen. Hè? Ja. Of ik dan. Ja. Uh, ik wil het even ervaren. Ja. Um, als bedrijven dit nu horen... of uh, mensen denken van, hé, hey, maar dat ga ik op mijn werk vertellen... Ja dan uh, kunnen ze ook naar de site. Kunnen ze, naar de site en ja. ze kunnen een mail sturen naar uh, jurjen.hangmeester.nl. Dus J-U-R-J-E-N. Ja. Uh, en hangmeester is met A-E bij meester. Ja. Ja. Dat is ja. even uh, belangrijk om te vertellen. Ja. En het is ja. gewoon echt een heel erg uniek iets. Ja. Uh, ik hoop dat heel Nederland... nou in ieder geval, we beginnen met Zandvoort. Ja. Dat uh, Zandvoort gaat hangen. Uh, want het is dus voor heel veel dingen goed... Ik uh, zie dat we de tijd hebben bereikt. Uh, 13 minuten hangen, dat gaat niet lukken, maar ik ga wel proberen 1 minuut te hangen, in ieder geval voor het eerst. Uh, Jurjen heel erg bedankt. Ja, maar... En ik hoop uh, dat er veel mensen jou weten te vinden. Super, dankjewel. Graag gedaan. You can dance every dance with the guy who gives you the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 I will never, never let you go I love you oh so much You can dance, you can and dance. Go and carry on Till the night is gone dance. And it's time you to go If he asks you If you're all alone you can, can he take you home dance. You must tell him no dance. Cause don't dance. forget He's taking you home And in whose arms you're gonna be So die say the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So die. The last dance for me. Mm, say the last dance for me Say the last dance for me Moe, The last Dance for Me. Dat waren de drifters. Ben little jij goed in dansen trouwens, Hans? Uh, nee, ik ben meer, beter in hangen eigenlijk. In hangen. Ja. De ja. hangen zoals Carina gedaan. Nou heeft. ja, ik, ik ga het Dat het is wel in. wat ja. voor ja. jou, ja. Ja, ja ik ja, moet het gelijk, uh, Maar dansen niet. Meer dan één seconde. Heb plezier. jij nooit op een dansles gezeten? Uh, nee, nee, dat was nee. Nee, wel op de mannen. Mijn broer hoor. wel, die had zilver gedanst, Ach. maar uh, ik ben er nooit van het dansen geweest. En jij wel? Nee, natuurlijk niet. En waarom niet? Nou, ik had geen nummer op mijn rug. Het <laughs> is hartstikke leuk, man, het dansen, maar niet, maar niet voor mij niet Nee. Zeg, we gaan naar het. Uh, het is, uh, over dansen gesproken. Uh, over dansen gesproken, <laughs> 18 minuten voor 12. En uh, ja, we gaan naar onze laatste onderwerp in deze uitzending bij Goedemorgen Zandvoort. En, en dat, dat is, is wat hoor. Uh, ja, dat is niemand minder dan Gorge uh, Martinez Calan, welkom uh, Gorge. Cuban Latin Music. Ja. Bonas dias. Bonas dias. Bonas dias. Bonas dias, ja. Want wat gaat er morgen gebeuren? Het is namelijk een heel aparte uh, voorstelling die jullie gaan doen. Want het is de laatste voorstelling in de kroeg voor de grote verbouwing. Ja. ja. He, vanaf morgenavond is het dicht. En dan, uh, ja, dan, uh, dan jullie, uh, gaan jullie naar de kerk, hè, daarna. Klopt, ja. hè? Nou ja, het, eh, ik, ik ben niet alleen hier, als je hebt een beetje gemerkt. Dus ik heb drie toppers van mij. Oké. Okay. Van mijn team. Ja, nee, nee, dat begrijp ik. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nee, dat klopt. En we zijn samen om jullie helemaal te verrasen en te vermaken. Nou, kijk eens aan. Kijk. Hè, morgen is er dan uh, Lagrimas Negra's. Aha. En uh, je doet het heel verbaasd, maar dat, dat weet je toch, hè? dat Lagrimas Negras is. <laughs> nee, maar... Ja, maar wat, wat, wat betekent je kon, dat? Je komt toch ook <laughs> morgen voor? Uh, nee, maar ja. Lagrimas Negras, het, het, het, het, het viel me op de naam. Uh, maar, want het ja. is namelijk een heel bekende song in, in, in uh, Cuba. Hè? Ja. Maar wat uh, betekent het? Uh, letterlijk zwarte uh, tranen. Okay. Okay. Zwarte tranen. En het was een liedje okay. van uh, Bebo, Bebo uh, Valdés. No, no, no. En Diego El Gigala? Okay. Dan, dans Bebo, okay. Bebo Valdez en, en, en Diego Gigala is een liedje meer beroemd geworden. Ja, dat bedoel ik, ja. Nee, ik eh, kent ze wel. Het is een compositie van Miguel Matamoros. Ik, ja, dat wist ik nog niet, maar <laughs> <laughs> ik had mijn huis wel een beetje gedaan. Dat is van altijd. Maar, maar, maar, maar. Uh, kun je iets, uh, iets vertellen over, over, de, over de voorstellen? Want jullie hebben een heleboel uh, mensen uitgenodigd om te komen nou. spelen en doen en... Uh, Um, ja, want ik zie er ook de Dance Academy hierbij, erbij staan, klopt wel? Dat gaat ook niet door. <laughs> oh, dat gaat niet door. Oh, dat is jammer, dat is jammer. Ja, Oké, okay, maar dan in ieder geval, de line-up is onder andere Ismael González met de trompet, met wel. Ja, en uh, de contrabas Lucio Garcia. Pedro Pardo. Pedro, uh, Pedro, uh, Pedro Benitez op piano. Pedro Benitez op piano. Yeah, en Marco Antonio Sánchez, uh, gitaar. Ja, ja klopt. En spreekt dus wel lekker, uit. Hans? Jean-Luc van Eindeburg. De konga's, wat zijn congas? Ja, ze zijn de, de... een soort trommels. Trommels. Oh, Oké, okay. ja, ja. Tumbadora noemen ze dat in Cuba, maar Tumbadora is meer bekend door de, ja, als conga. Ja, ja. En, en, en natuurlijk, goorgen Martinez Caland. Ja, we zouden hem bijna vergeten, <laughs> maar uh, nou ja, in ieder geval uh, morgen in de krocht, de uh, deur open, twee uur, concert, drie uur. Uh, er zijn ook kaarten, neem ik aan. 1750. Uh, kun je ook aan de... Aan de aan kun je bij Bruna kopen? Nee, die, bij de Bruna zijn ze weg. Oh, bij de, is de, is de, de, oh, de, de Bruna zijn ze weg. weg. Alleen, dus, de boven, alleen bij de deuren. Aan de deuren de deur in nee. ieder geval. Of, of de internet. De Mensen kunnen nog, voor mij zijn nog, nog nee. Ja. ja. Nee, op internet. En, en op, op internet zijn er kaarten, maar zeker ook bij, uh, bij binnenkomst. Bij, oh, Oké, okay, ja, ja trouwens. Ja. Mensen kunnen gewoon komen. Ja. En wat gaan ze dan een beetje horen, uh, uh, kun je iets ervan vertellen? Vrolijke Cuba Latin Music. Nou, kijk eens aan zeg. Ja. Je gaat gelukkiger naar huis. En je gaat gelukkiger naar huis. Ja, nee, dat is de volgende. En nog niet, mooie. heel terug. Ja. Ja. Oh, ja. Oh. Nou, ja? dat zou ik niet te zeggen. Ja, ja serieus? Nog ja? Nooit ik, zeg, okay. ik zeg dat, gewoon. Maar nooit. jij gaat gewoon zorgen dat ze gelukkiger naar huis gaan. Ja, ik, ik, ik, ik werk hier met de muziek aan te ja, doen. Ja, ja, ja. Nou, misschien kunnen we iets uh, uh, spelen waarvan je zegt, van, nou, dit komt zeker voorbij. Uh, uh, morgen. Dat wij ook gelukkiger zo ja, naar huis gaan. Dan, dat kunnen wij inderdaad. <lacht> <lacht> gelukkig naar huis. En Pim. Nou, ik, <lacht> ja. ik, ga voor, ik ga voor jullie een liedje dat ik zou niet weten als jullie gelukkig hiervan worden, maar het is zo mooi muziek. Is het van Miguel Matamoros? En dat heet Son de la Loma. Sonde la loma. Sonde la loma. Vamos. Oké. Okay. <tik> Quiero aprender de donde serán, ay mamá, serán de la Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la Loma y cantan en llano, yeah, loan mamá, yo son de la Loma, oye mamá, yo cantan en llanto, mamá ellos, Ellos cantan en llano, son de la loma y cantan en llano, son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Yo me subí en alto pino a ver si me consolaba. Yo me subía en alto pino a saber si me consolaba. Y el pino como era pino a verme llorar, lloraba, son de la loma. Y cantan ella no, son de la loma, mama ellos cantan ella no, de dónde serán, ay mama serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la Loma y cantan ella no, ¿qué haberán? Lo verán, mama mamá, ellos son de la Loma. De zit er al lekker in, jongens. Als ja, je hier niet he? gelukkig van de... ik, ben, ik ben nu al gelukkig. <laughs> ja, ja, ja. gelukkig. ja, dat dacht ik al. Ja. <laughs> ik ben nog <er> niet thuis. <laughs> ja, <moet> <laughs> ja, <moet> <laughs> ja, yes. Toch wanneer loopt jullie seizoen nou door. Ik bedoel, het is nu april. We nou, de... zijn er nog voorstellingen in? In ieder geval tot met november. We gaan uh, de eerstvolgende 26 mei optreden van uh, and Music. Maar dan in de dorpskerk. In de dorpskerk, Bij het Rijksplein. Gaan we dan door? Dat is toch een hele andere he? setting dan, hè? He? Het is een stuk minder uh, gezellig, lijkt mij. Tenminste, het is wel een mooie plek hoor. Geweldig. Ja, het natuurlijk. is een prachtige plek. De akoestiek schijnt ook prima te zijn. Uh, ja, het is geen theater. Er is, mm -hmm. er is geen horeca, Er is geen, geen bar. We missen nee. de bitterballen van Theo. Ja, ja. Maar ja, ja. voor de rest maken we het er ongetwijfeld een feest van. Uiteraard, uiteraard. En Gorger, jij hebt eerder in de kerk al opgetreden, hè? Toch? Ja, was met, met het grote feest van. Uh, Jan Tienst. Daar was je toch bij, daar heb je ook ja inderdaad. Ja. Dat, dat, ja, dat is waar. Ik heb het weer vergeten, dat is waar. Maar is een mooie denk. plek hè, is een mooie en plek. En een mooie presentatie gedaan. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ik, de, ik, ik denk dat de, de sfeer van de zaal is anders dan in de krocht. Ja, dat denk ik ook. Maar eh, mijn gevoel is zeggen dat in de combinatie van onze muziek, en de mensen die naartoe komen, zou een heel andere sfeer daarin maken. Ja, dat dus denk dus, ik eh, wel. Maar het, het ligt er een beetje aan hoe je de opstelling van de, van de stoelen zet en zo, weet je wel. Je kan er natuurlijk wel een gezellige boel van maken, toch? Ik bedoel, ja, ja, ja. Dat lijkt mij wel. En we kunnen misschien in de toekomst onze eigen bitterballen... Neem je eigen bitterballen mee. Ja, maar ik neem aan dat... De opstelling is heel gezellig. Een airfryer. Er staan geen banken, dus het zijn stoelen met tafeltjes. Maar erachter zit natuurlijk dat gebouwtje nog... waar je wel koffie en zo krijgt. Ja, dat kan En met Mio kan je natuurlijk de bitterballen bestellen. Ja, ook nog. Ja, we bij een bestellen. Ja, op bij Heen, mooi, dat mooi, mooi verhaal, verhaal. dan verder. Ja, dat, nee, dat kan natuurlijk altijd wel. En uh, uh, jij zegt dan uh, in mei, en gaan jullie daarna nog door? Of? Ja, in de zomermaanden even niet. Dan, uh, Juni, juli, augustus dan, dan niet. Gaan nee. Dan gaan mensen op strand zitten, gaan we dan wat meer ja. naar het theater. Nou, dat is ook heel gezellig op strand natuurlijk. Hè? Ja, absoluut, absoluut. dan kunnen we dames zingen. Ja. En daarna gaan we in, in september weer verder. September gewoon. September, weer verder. Ja, en wanneer is het de bedoeling dat de kroeg weer open gaat? Nou, dat zal een maar een jaar, ver... jaar verbouwd, <laughs> minimaal, denk ik, ja. Ja, ja, ja. Ja, dus dat, ja, dat zal rond deze tijd in ja. 2025 zijn. Ja, dat ja. denk ik ook wel, ja. ja. En dan, komen we, dan gaan jullie eventueel weer terug als jullie doorgaan. Ja. Ja, ja. Maar het hele pand gaat weg, hè? Er komt een heel nieuw pand. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Het zegt Willem dat er geen nieuw pand komt. Nee, nee. Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Er komt geen nieuw pand. Jij bent echt wel rigoureus. Van het rigoureuze werk, hè? Nee, dat dacht ik. Ik ik denk dat er komt Als jij een nieuwe badkamer thuis gaat maken, dan gaat het wel niet je huis wel? Nee, liever niet. Nee, de, de, de zaal die wordt verbouwd, het theater, het toneel wordt iets, ietsje dieper. Oké. Okay. Het verlaagde plafond gaat eruit en op het naastgelegen deel, gelegen deel waar de horeca in zit, dat wordt compleet gesloopt van binnen en er komt ook een verdieping bovenop. Oké. Okay. In al die tijd is het nooit is het nooit veranderd. Niet echt. Uh, Jarenlang. Kan Want ik kan, kan me nog herinneren van mijn jeugd dat het ook zo was. Ja. En, en, ja. Uh, ja. Ja, en sinds die tijd zijn er eigenlijk al plannen om het te verbouwen... Ja. Maar dat gaat nu dus echt gebeuren. Maar zijn, zijn ze er nu ook uit wat de buitenkant wordt? Want er is er natuurlijk een hele, hele, hele, hele gedoe over geweest. Ja, er was een puntje ik op. Ik neem aan dat er nu wel uit Men is het erover eens. Dus ja, De ja. verbouwing kan hopelijk snel beginnen. Ja, ja. Ja. En, en ik ben je er benieuwd. we hopen dus ook snel in het, nou, zijn het volgende ben. jaar... weer vanuit de, de, de protestantse kerk die terug te keren naar de krocht. Uiteraard. Ja, ja. Ja, er zijn een hoop gebouwen in Zandvoort... die op dit moment uh, um, um, gemaakt en, en verbeterd worden. De, de, de, hoe heet het, gaat ook door, de watertoren. Ja. Ja. En, Komend, uh, maandag gaat de Villa Maris neer naast, ja. de, naast de watertoren. Ja. En dan uh, maken ze ruimte voor die grote kraan om te ja. bouwen bij uh, de watertoren. Ja, bijzonder hoor. Zeker bijzonder. Ja, ben je daar ook, uh, kleden. En strijder is, uh, is bijna plat. strijder is bijna plat. Dus uh, daar gaat echt wat gebeuren allemaal. Ja. Nou, we hebben nog wat tijd en het is 8 minuten voor 11. Uh, ja, uh, Ik zou nog een liedje even doen morgen nog even nog liever een aankijken. Liedje? Ja, een vrolijk, Ja, en, en vrolijke ja lekker vrolijk. Uh, lagrima, uh, lagrima, uh, lagrimas uh, lagrima's uh, Negra? Kan je Negra? Ik ken Lagrimas Nederlands niet. Nee, iets, iets vrolijks, <laughs> iets leuks. <laughs> nou. <laughs> <Hey, waarom? laughs> morgen, morgen gaan we Lagrimas Nederlands spelen. Oh, okay. Morgen. Maar vandaag niet, vandaag niet. Uh. Vandaag gaan we eentje dat uh, we morgen niet te spelen. Oh. Speciaal voor jullie. Vamos. Oké. Okay. Die eljive a Cham chan le lava pena Allá por San Juan De alto cedo voy para Bacané Llego a Pepe voy para Mayarí <muchas> Limpia el camino de paz Que yo me quiero sentar ja, ik ik heb een tronkje. heb een tronkje, ik heb een tronkje. Ik ik heb een tronkje. Ik ik ik ik ik in eerst Galan. Morgen te beluisteren in, het, uh, in de Krocht. Ja, en er zijn nog kaarten, dus die kan je bij uh, Theater de Krocht uh, uh, aan de deur kopen voor uh, 17,50. Ja. Uh, de deur gaat open om twee uur ja. en het aanvang van het concert is drie uur. Absoluut. Exact. Nee, dat is helemaal exact. mooi. Ja. Uh, mag ik je hartelijk bedanken? Uh, Moet je wij gaan exact, er uh, we we je bijna je uit. Mee. Nog ja. we Heel veel succes morgen. Ja, Dank je. En, je gaat gelukkig gaan naar huis, hè? Zeker, ja. ja, 100%. Ja. Dankjewel, dankjewel. Nou, we gaan eruit vast even met muziek. Een paar oh, dingetjes ja, willen ik... Dus... Ja, nou ja, ik wilde nog ja? een paar dingetjes zeggen voor oh, volgende week. Is uh, Koningsdag, hè? Volgende week Koningsdag. Volgende week Koningsdag. En uh, ga, je, ga je dan ook ergens spelen, vorige Koningsdag? Koningsdag speel je ook in, door, uh, in het dorp? Het uh, was er nog treden, maar is net uh, andersom gegaan. Dat gaat niet door. Oké, okay, dat is jammer. Maar, uh, dus ziek kreeg je het nog eentje. Maar een beetje met dit weer wordt het heel gezellig in het dorp. Dus ja, en zo niet kom ik hier in de buurt om jullie ja. te maken. Ah, heel Top, goed. helemaal top. Nou, volgende week <laughs> hebben we weer een uitzending. Nou, volgende week gaan we niet naar huis, hè? Dus nee. hoef uh, je niet gelukkig te. <laughs> <Nee. laughs> Ja, door doe de, de oranjebitten, denk ik. Ja, dat we gaan zinnen. de Polonaise in. Ja, daarom. daarom. Ja. Nou, maar nee, volgende ja, week best... hebben we een gewone uitzending van... dat jullie gaan de weg, ik, ik vind... Uh, ik ben helemaal geheer om hier te mogen zijn. En ik wil jullie ook bedanken, namens de titan. Nou, graag dat gedaan. Want jullie zijn zo altijd aardig en zo prominente. Ja, maar het is mooie muziek, hè. Ja, natuurlijk heerlijk. Ja. ja, graag, ja. Ja, ja. Uh, graag gedaan. <laughs> ja, ik wilde nog even zeggen, volgende week hebben we een gewone uitzending van... Uh, <laughs> Van Goedemorgen Stanford. Ja, dat het is klopt. is een speciale uitzending, want uh, we hebben daar maar twee gasten. Twee grote gasten eigenlijk die uh, komen. Dat is Theo Smit. Nou, die kennen jullie natuurlijk ook, ook al. Ja. Samen, als het goed is, met Henk Janssen uh, gaan ze praten over 30 jaar de krop. En misschien wat bitterballen. En uh, misschien wat bitterballen, je weet nooit. Je weet en, het niet. Uh, en ook komt langs uh, onze vriend Gerard Loos. Ja. En Gerard is 19voudig uh, zeilkampioen, Catamaran. Ja. De, professioneel zeiler. En hij is ook uh, niet de jongste, hè? Hij is niet de jongste in, nee, in de stad. Maar goed, het is nog steeds een enorme goede zeiler ja. die alleen maar in het buitenland wedstrijden. Maar daar kan hij allemaal de leuke dingen over vertellen. Ja, goed. En daarnaast hebben we nog Sandra Lissenberg. die gaat uh, het dorp in uh, bij de Albade. Ja. En, uh, uh, op de markt. En, de en hopelijk zitten wij bij Rabbel. Uh, hopelijk zitten we bij Rabbel, want volgende week presenteren wij weer. En ja. Uh, ja, dan gaan we kijken uh, wat het gaat brengen, Ger. Helemaal goed. Uh, ja, nou, ja. Ik wens jou een heel gezellig weekend. We gaan eruit met muziek. Nou, jij ook. En ja. uh, Pim, hartelijk dank. Ja, we gaan eruit met uh, ja, Pim Groof. Hartelijk bedankt voor de, voor de techniek en muziek. En voor, en de, voor kings de Kings onder andere, ja, zeker weten. Nou, ik, ik moet wel zeggen, je hebt keurig gedaan met de. Met, met, met het klopt, een zure, jongen, die Hans, van ja. de Kings te horen. Ja, inderdaad. Maar ja, heb ik het voor elkaar. Maar gezeten. we gaan eruit met de Everly Brothers. Dat klopt. hè. Bye, bye, love. Oké. Okay. my love goodbye I'm through with romance I'm through with love I'm through with accounting, the stars above and here's